11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. Hoe houd je je telefoon en pc vrij van luisterwinken en meelezers? En handen af van het edelhecht. Het NOS Journaal met Dorot Megens. De hoofdverdachte van de mishandeling door een groep jongeren in Eindhoven... kan worden uitgeleverd aan Nederland. Het Hof van Cassatie in Brussel heeft het bezwaar van Brent L... tegen zijn uitlevering afgewezen. Het Hof in Antwerpen moet nu beslissen wanneer L wordt uitgeleverd. De zware mishandeling in Eindhoven van een man van 22... werd in januari vastgelegd met bewakingscamera's. Hoofdverdachte Brent L. zou tegen het lichaam van het slachtoffer zijn blijven schoppen... toen de man al bewusteloos op straat lag. Klokkenluider Edward Snowden is verdwenen in Hongkong. De 29-jarige oud-CIA-medewerker lekte eerder informatie... over het Amerikaanse afluisterprogramma Prism... aan de kranten The Guardian en The Washington Post. Snowden checkte in Hongkong uit bij zijn hotel... Sindsdien is hij spoorloos. Na verluidt zit hij nog wel in de Chinese stad. Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering over berichten... dat ook Nederlandse geheime diensten informatie krijgen... uit het Amerikaanse spionageprogramma Prism. De situatie op het Taksimplein in Istanbul lijkt zich te stabiliseren. Het Gezi-park, waar het protest bijna twee weken geleden begon... wordt met rust gelaten. Dat heeft de gouverneur van Istanbul gezegd. Volgens de gouverneur was het politie-ingrijpen alleen bedoeld... om spandoeken rond een monument voor Mustafa Kemal Atatürk weg te halen. Atatürk is de grondlegger van het moderne Turkije. Politie in Istanbul heeft nu controle over een groot deel van het Taksimplein. Even na negen uur werd er nog nauwelijks gevochten. Tussen acht en negen bekogelden aan één kant van het plein... jongeren de politie met stenen en molotov cocktails. Een waterkanon vloog daarbij in brand. Het vuur werd door andere waterkanonnen geblust. De demonstranten zijn daar inmiddels verdwenen en de barricades worden met bulldozers opgeruimd. De benefietactie Serious Request van 3FM vraagt dit jaar aandacht voor kinderen die overlijden door diarree. Jaarlijks sterven meer dan 800.000 kinderen aan buikloop. 3FM DJ Erik Corton. In Sub-Saharisch Afrika en in Zuidoost-Azië is dat een van de belangrijkste doodsoorzaken voor kleine kinderen. Want daar gaat het om: het gaat om kinderen van 0 tot 5 jaar. Uh, zeker de allerkleinste, dat zijn de meest kwetsbaren. Op het moment dat, je, uh, aan de, aan, dat die aan de diarree raken, dan raken ze binnen time uitgedroogd en dan sterven ze.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 Het weer, de zon schijnt flink. Alleen in het noordwesten eerst nog wat wolkenvelden. Later van het zuiden uit meer sluierbewolking. Blijft droog, het wordt 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zachter, 23 graden. Er is dan ook nog wat zon. Maar in de loop van de dag kan er ook een bijvallen. Belastingverdragen met ontwikkelingslanden... zijn alleen maar goed voor Nederland zelf. Zo, in de gids.fm. Laat een sterretje voor u op vakantie gaat... altijd repareren door kaarglas. Dat voorkomt een hoop vakantieleed.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 De Gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Onze privé-informatie wordt bekeken zonder dat we het in de gaten hebben. Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben toestemming om onze mobieltjes, laptops of pc's te kraken wanneer het hen goed dunkt. Zelfs toestemming van Obama. Hoe beschermen we onze privacy het best? ICT-beveiliger Ralf Monen geeft zo tips over versleutelen en antivirusprogramma's. En moeten we sommige apps misschien gewoon verwijderen? Voordat Katoen de wereld veroverde, was vlas naast hol de belangrijkste grondstof voor textiel. Deze bewerkelijke vezel is in Nederland al lang uit beeld verdwenen. En toch zijn er nu rond Enschede sinds een paar maanden weer enige vlasveldjes. We nemen er zo een kijkje. En waarom zijn zelfs jagers tegen uitbreiding van de jacht op edelhechten in Gelderland? Voor het naadje van de kous. Surf naar de gids .fm. Ontwikkelingslanden lopen miljoenen euro's mis... als gevolg van belastingverdragen die ze met Nederland hebben gesloten. Dat is een van de conclusies uit een rapport van onderzoeksbureau SOMO... dat vandaag verschijnt. Hoe zit dat? Aan de telefoon Catherine McGoran. Zij is onderzoeker bij SOMO en dit bureau onderzoekt wereldwijd... de gevolgen voor mens en milieu van de activiteiten van multinationals. Mevrouw McGoran, goedemorgen. Goedemorgen. Uw rapport heeft de titel... Moet Nederland belastingverdragen sluiten met ontwikkelingslanden? Wat is het antwoord op deze vraag? Um, nou, om een uh, gedifferentieerd antwoord te ge ge geven... is dat het uh, per case bekeken moet worden. Um, wat we zeker kunnen zeggen is dat het uh, op dit moment... voor de meeste ontwikkelingslanden niet voordelig is... en zij hun verdragen met Nederland zouden moeten herzien. Noem eens een voorbeeld van een land... wat door dat verdrag met Nederland geld misloopt. We hebben een stuk of 38 uh, uitgerekend die, uh, die geld uh, mislopen. Dus het zijn uh, een heleboel. Um, uh, op de bovenonderlijst Aan de lijst staan we bij voorbeelden Venezuela en de Brazilië. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat uh, Oost-Europese landen veel verliezen. Zoals Kroatië, Servië, Oekraïne. En hoe werkt het dan precies? Uh, neem Venezuela, hoe werkt dat dan? Um, voornamelijk door, uh, of, uh, door, door de verlaging van de bronheffing op uitgaande betalingen. De verlaging van de bronheffing, ja. ik ben al weg. Ja, dat is, in principe, is, uh, wordt inkomen uit landen, zoals een bedrijf in, uh, in Venezuela actief is, dan, uh, uh, bijvoorbeeld bij, uh, uh, in, in, een oliebedrijf. Ja. Dan betaalt hij zichzelf een ander bedrijf, en in dit geval een Nederlands bedrijf, uh, bijvoorbeeld door een lening, uh, rente. Uh, die rente die, die naar Nederland betaalt, die is normalita uh, uh, onder, ondergaat die in bronheffing in Venezuela zelf. Omdat namelijk deze betalingen gebruikt worden om winst weg te sluizen. Dus in Venezuela zelf wordt de belasting overgegeven. Ja, en, en de en de nationale uh, zeg maar, uh, belastingpercentage uh, belasting, uh, is dan uh, uh, misschien uh, 30% of 20%. Maar nee. onder zo'n verdrag wordt die dan verlaagd naar uh, 5%, 10%, soms 0%. Uh, en zo kan een uh, bedrijf die winst in Venezuela drukken door zichzelf uh, rente te betalen naar een Nederlandse holding. Uh, en uit Nederland kan die rentebetaling dan weer doorgesluit worden naar, stel nou, de Bahama's, uh, als het Nederlandse bedrijf ook inleent vanuit een belastingparadijs. Dus die bedrijven maken weinig winst, zogenaamd, in Venezuela. Precies. En betalen ook nog eens een keer heel weinig belasting in vergelijking met bedrijven die uh, in Venezuela zelf opereren. Precies. En waarom worden deze belastingverdragen dan gesloten? Ja, dat is historisch gegroeid. Belastingverdragen zijn uh, niet in zich heel slecht. Uh, zij hebben uh, van de jaren 1920 uh, aan eigenlijk uh, internationale belastingzagen geregeld. Uh, er zitten definities in waar landen overeenkomen over inkomsten. Uh, zij, zij verdelen uh, heffingsrechten over landen. Dus uh, zij regelen ook informatieuitwisseling, wat heel belangrijk is tussen uh, belastingautoriteiten om te kijken uh, welke bedrijven um, waar wat betalen, zodat je goede heffing kan uh, voor zorgen voor internationaal opererende bedrijven. Dus de intentie is goed. Ja, die intentie was wel goed. Uh, uh, en het was begonnen, was begonnen met uh, OECD-landen, dus uh, rijkere landen... die alle twee kapitaal importeren als ook exporteren. Ja. Maar in de jaren 70, met de groei van internationale investeringen... Uh, zijn deze verdragen uitgebreid naar ontwikkelingslanden. En die zijn uh, uh, meestal alleen kapitaal importerende landen. Dus als de heffingsrechten van één land naar een ander land gaan... Uh, dan, heeft het kap uh, dan heeft een aanland er niet zoveel aan. Omdat zij zelf namelijk geen betalingen uit Nederland ontvangen. Om, omdat uh, bijvoorbeeld Zambiaanse bedrijven niet massaal in Nederland investeren. Dus dat is één punt. Een ander punt is dat er heel lang ook gewoon gedacht werd... dat er een relatie is tussen stijgende investeringen... en het bestaan van zo'n verdragennetwerk. He? Dus dat werd gezegd dat als je een verdrag uh, afsluit... Als je een verdrag met Nederland afsluit... dan kwamen de Nederlandse bedrijven naar Zambia precies, toe bijvoorbeeld. ja. Precies. En daar is geen bewijs voor, ook al wat uit ons uh, onderzoek blijkt. Uh, er zijn een hoop econometrische studies gedaan hierna. Sommigen vinden soms uh, wel een, een positieve correlatie tussen verdragen en investeringen. Uh, soms is die daar niet. Uh, dus het is heel erg afhankelijk. Hoeveel van. Hoeveel geld van de lopen nou ontwikkelingslanden volgens u in totaal mis? Nou, naar onze berekeningen uh, uh, lopen zij die 38 landen 770 miljoen minstens mis alleen uit uh, rente- en uh, inkomsten uh, die naar Nederland gesluist worden. Uh, dit is een maximumschatting omdat wij in vergelijking van die rentepercentages gebruikt hebben in onze berekeningen omdat andere data niet, uh, niet toegankelijk is. En andere landen sluiten natuurlijk ook belastingverdragen af uh, met ontwikkelingslanden. Ja. Zijn die beter? Anders? Um, het is wel zo dat het Nederlandse verdragennetwerk bijzonder slecht is voor, voor ontwikkelingslanden. Heel lang uh, uh, heeft Nederland echt gestreefd naar 0%, naar geen, geen bronbelasting. Dat staat ook in de nota fiscaal verdragsbeleid van 2011. Dat eigenlijk Nederland ze ernaast streeft zo min mogelijk bronbelasting en verdragen af te spreken. Aan de bron daar in het ontwikkelingsland? Ja. En Nederland doet het altijd voorkomen alsof het juist heel goed bezig is met die ontwikkelingslanden. Ja, dus dat en is dat niet het dat geval. Is dus niet zo, nee. Nou, bracht het Hollands Financial Center gisteren de resultaten van een ander onderzoek naar buiten: het eigen onderzoek van het Holland Financial Center, over het belang en de omvang van de fiscale sector voor Nederland. En daaruit bleek dat de schade voor ontwikkelingslanden veel lager is dan u suggereert met uw rapport. Hoe verklaart u dat? Um, ik heb het rapport nog niet kunnen lezen. Ik heb begrepen dat zij alleen naar dividendenbelasting en uh, uh, inkomen gekeken hebben. Dus uh, hoewel in de kranten wel staat dat het uh, een, nee, uh, een, een totaalbedrag is en over alle ontwikkelingslanden gaat, heb ik begrepen dat het eigenlijk alleen over dividenden gaat. In Nederland wordt het natuurlijk gebruikt voor uh, rentebetalingen, voor royalties, voor capital gains. Dat zijn alle vormen van passieve inkomen waarmee uh, de winst in, in, in bronnenlanden gedrukt kan worden. Dus ik denk dat zij die niet meegenomen hebben. Ook is onze uh, uh, uh, uh, berekening, een maximumberekening. Dus zij zijn ja. er veel voorzichtiger denk ik mee omgegaan. Um, ja, en verder denk ik dat ze niet naar alles hebben gekeken. En dat is ook onze kritiek uh, uh, hier aan de opzet van het rapport geweest van begin af aan. Catherine Gordon, zij is onderzoeker bij SOMO over bilaterale belastingverdragen tussen Nederland en ontwikkelingslanden. Hartelijk dank. De Gids. FN. Vlas, het plantje waar vroeger linnen en lijnolie van werd gemaakt... verdween jaren geleden van de akkers, maar is weer terug bij Enschede. Wordt het weer volop verbouwd. De auto-industrie, de bouw en de chemische industrie... zien namelijk een gouden toekomst voor vlas. Gisteren was minister Kamp in Enschede om te praten over de biobased economy... waarbij vlas één van de grondstoffen is. En terwijl Kamp allerlei bedrijven langsging... was verslaggever Jan Peels bij een wuivend veld vol vlas. Samen met Trix Niesthoven-Jonkers promotor van dat gewas. Het eerste stuk vlas ligt net buiten de grens van NCD. Er staat een groot bord langs de kant van de ja, weg. klopt. Uh, de kracht van vlas. De, ja, de kracht van vlas. Groene economie. Nou, uh, het ligt er prachtig bij, hè? hier als ik mooie, het zo bekijk. Hè? Blauwe bloemetjes zijn het. Ja. Zullen we eens heel even dichtbij kijken? Ja, moet je kijken. Ja. Moet je kijken, hè? Ja. We gaan ja, het beeldigen. is een klein beetje blauw, ja. paarsachtig bloemetje. Ja, met een, uh, een, een kerntje. En het is opgebouwd uit een... Uh, uh, uit één stengel, je ziet het ook wel. Uh -huh. het is een, uh, en, die, en die stengel, die geeft dus een enorme uh, kracht. Nou, is dit het enige stukje vlas wat er nog over is rond Enschede? Vroeger was het anders, hè? <laughs> We hadden heel veel vlas. He, de, de textielindustrie is bij de boeren begonnen. En uh, die hadden uh, dus... Uh, Vlas uh, om uh, thuis te weven, hè? ook uh, linnen, linnen hè? linnenkleding. Die nee. kracht, wat, wat is de kracht? De kracht is, een, uh, uh, is iets wat waarvan je zegt, van de, uh, vroeger wisten ze het nog niet, maar tegenwoordig weten we dat die vezels zo belangrijk zijn. En dat is een, um, een combinatie van um, uh, uh, sterkheid, st oersterke, oersterke uh, vezel is het. Uh, een, een stijfheid en een licht in gewicht. En die combinatie is zo bijzonder. Juist tegenwoordig omdat je zoveel ook uh, ja, in vervoergewicht uh, uh, uh, belangrijk is. Dat je zegt, alles vlas. moet zo licht mogelijk gemaakt ja, alles worden. alles zo licht mogelijk. Dus dat heeft het vlas. Het is een, uh, een teelt die uh, uh, heel weinig water nodig heeft. Sommige uh, gewassen zie je die beregend moeten worden, slecht voor het grondwater. Dit niet hoor. Dit kan zonder, uh, eigenlijk zonder water wel aardig groeien. Ja. En dan is het natuurlijk ook zo dat het steeds meer in andere producten wordt kan ja. worden toegepast. Uh, weet je, uh, nou wist je dat dat uh, ook met uh, isolatiemateriaal. Nee, en wanden, uh, flexibele bouw, dat is heel belangrijk. Luidsprekers wonen. heb ik ook over. Oh, luidsprekers, heb jij daarmee te maken dan? Nou ah, ja, daar oh. heb ik van de radio natuurlijk, hè. dus oh. dat schijnt ook hiervan gemaakt te kunnen worden. Ja, dat klopt, dat klopt. Uh, hele bijzondere, ook uh, camera's, uh, noem maar op, uh, maar ook straatmeubilair, maar ook treineuzen. Uh, waar tikt u tegenaan? Composiet. Een hard. En dat is ook flas. Ja, je ziet een klein beetje die, ja. die, ja. Ja, die, die vezeltjes erin. Ja, hoe vind je dit? Dat is toch geweldig? Dat is prachtig, het lijkt een soort tegeltje. En ja. Oh, het is heel licht inderdaad. Het is heel licht, ja. Dus je, je ziet het, je hebt het in je handen. Ja, ja mooi hè. Leuk is dat. Zo heb je natuurlijk tegenwoordig met die, al die kennisinstituten... die zitten enorm op de vezels te wachten. Dan ja. wordt er natuurlijk vaak gedacht aan allerlei plastics... niet nee, natuurlijke nee, vezels, nee, nee, maar nee, je nee, kunt nee. het gewoon van het land halen. En natuurlijke kunstvezels. Ja. Die verwerkt worden in uh, dit materiaal. Nu staan de bloemetjes erin, maar wanneer is het dan echt klaar? Wanneer kun je er iets van gaan oh, maken? Nee, uh, het heeft honderd dagen nodig om uh, geoogst te kunnen worden. Dat je zegt van uh, nou kunnen we er. Uh... En dan wordt het helemaal dan alles wordt het... ervan gebruikt? Alles, honderd procent. Ja, we hebben ooit een keer al een, uh, een proefveld gehad en dat was in Raalte vorig jaar met uh, Bas van de Geest. Toen zijn we gewoon gegaan of we er wat van wisten of niet. Gewoon doen, <lacht> hebben we gezegd. En... en Bas van de Geest heeft er verf van gemaakt. Ja. Die is er bezig, die heeft uh, mooie uh, spullen mee uh, gemaakt. Ja, leuk is dat. Ja, zo staat het op het veld. Maar uiteindelijk kan het dus ook gebruikt worden. Bas van der Geest, u bent een van de trekkers... ook als het gaat om het gebruik van die lijnolie in, het, in de verf waarom heeft u ervoor gekozen om weer zo'n ouderwets product te gaan gebruiken? Ja, ja ouderwets product in een nieuw jasje, dat zegt u natuurlijk. Ja, ook. Rembrandt deed het ook al, ja, hè? Ja, ja, ja. Nou, de, de, de, de oude Egyptenaren begonnen vroeger met de lijnolieverf, dat was helemaal juist. Nee, wat je ziet is dat uh, tot 1950 schilderde iedereen met lijnolieverf. We zijn er toen uh, in één keer meer gestopt omdat de industriële revolutie kwam. Maar het product was uh, gewoon helemaal goed en er was niks mis mee. Maar ja, u zegt nou van, ik wil het weer opnieuw gaan gebruiken. Ja, ja. wat we gewoon zien is dat uh, de, zeg maar, in die verven, daar zitten uh, schadelijke oplosmiddelen. Ja, en die wil je gewoon niet meer toepassen voor, voor mensen en dieren, en, en, en gewoon het is ook nog eens een keer de, de aardolie die schaarser wordt en daarom duurder. En toen zijn wij gaan zeggen: van dan gaan we terug naar de lijnolieverf, en daar zijn we mee begonnen. En dat kan hier met de mooie prachtige vlasvelden die je gezien hebt. Precies, ik heb het ja. gezien, dus ja. er is voldoende ja. lijnolie om heel veel verf te gaan maken. Ja, dat is helemaal juist. Ja, en uh, het mooie is: is uh, wij gebruiken dus de lijnzaadjes uh, vanuit de bolletjes, die worden geperst, en daar gebruiken we de lijnolie van. De vezels die uh, overblijven, dat worden straks de nieuwe biocomposieten. Dus uh, we zullen er zomaar te maken kunnen krijgen... met uh, ja, de nieuwe vlascomposite. Het zou zomaar eens de nieuwe bouwstof kunnen worden. Precies, en daar wordt dus over gesproken. De nieuwe biobased-economie. Ja. Even al dat, dat, dat toepassen van dat vlas in ja. nieuwe technieken. Ja, dat klopt. Ja. Minister Kamp is ook bij u komen kijken. Wat heeft oh, yes. u me verteld? Nou, we hebben in ieder geval verteld... dat er uh, uh, uh, gezonde en uh, groene verf uh, nu gemaakt kan worden. En uh, we proberen dat ook zoveel mogelijk te verkondigen... in de landeren, de biobased-producten... En uh, zeg maar de vlascomposieten dat die prima toepasbaar zijn als de nieuwe composite. Maar vaak gaat het dan om dat er extra geld bij moet... om het grootschaliger te kunnen gebruiken. Uh, gaat dat gebeuren? Nou, uh, wat je ziet is, op dit moment zijn het uh, vooral de MKB-bedrijven... die zeg maar, de innovatie, innovatie, hè? Ja, ze, de innovatie ja, ja, ja, tegen de stroming in uh, de innovatie aanjagen. En uh, dat doen we dus op dit moment uh, ook. En, uh, ja, het opschalen is gewoon heel goed mogelijk. En uh, naast het feit dat het heel goed is voor de, zeg maar, de, de bedrijven en de producenten... voor de boeren betekent het ook weer een heel nieuw, bu uh, nieuw business? Want ze kunnen in één keer in plaats van mais kunnen ze nu ook vlassen gaan verbouwen, wat dan weer hergebruikt uh, kan worden. En is het zo dat bij u nu al die synthetische verf uh, weg is? Uh, dat zou ik wel willen, maar helaas zijn we ook nog af en toe gebonden aan bestekken die uh, zijn, uh, waar we dus uh, volgens voorschrift moeten schilderen. En maar in principe staat... kan het wel? Het kan wel, ja. Wat, wat ons betreft, als de opdrachtgever het wil, is het voor ons geen probleem. Dan is nog een markt te winnen. Er is nog heel veel bij de opdrachtgevers, vooral uh, ja, heel veel te winnen. Maar goed, het belangrijkste is nou dat we een beetje de mensen uh, ja, laten weten... dat het weer terug is en dat we het kunnen gebruiken. Bas van der Geest, nog een leuk weetje over dat vlasverfgedoe. Uh, de collega's van Kassa Groen hebben de natuurverf getest... en de lijnolieverf kwam in vergelijking met verf met oplosmiddelen... als beste uit de test en kreeg het rapportcijfer 8,7. Het is maar dat u het weet. Wende ze nee, dus heeft geen blond haar meer, maar met donker... maar voor de rest is ze gewoon wie ze is.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 Je hey, suis là pour vous plaire et ne rien changer. Hoi, Wendt de Sneijers. En je suis comme je suis. Dank je wel. Reading or sending any email today? Did you Google anything? Did you check your account on Gmail or maybe Yahoo? You were not alone. We beginnen tonight met breaking news. The Washington Post en The Guardian newspaper tonight reporting on the existing of a top secret government spying program. The National Security Administration and the FBI reportedly tapping directly into the servers of the biggest internet companies in the world. Nou dat was nieuws in Amerika eind vorige week en niet alleen in Amerika. Niemand is veilig voor de spionagepraktijken van de. NSE en de FBI. Dus ook u niet en ik niet. En overal lees ik dat er niks tegen te doen valt. Onze privacy is een wasseneus. Maar klopt dat ook? Ik praat erover met Ralf Monen, hij is directeur van ITSX. Dat is een bedrijf in Almere dat wereldwijd aan informatiebeveiliging doet. Goedemorgen meneer Monen. Goedemorgen. Spreek het goed uit op zijn Engels? ITSX. Nou, het is dus geen Amerikaans bedrijf? Nee, nee. Via de grote internetbedrijven kunnen uh, de National Security Administration... dus die NSA en de FBI alles volgen wat we doen. Zijn we inderdaad kansloos als het gaat om onze privacybescherming? Nee, er zijn wel degelijk dingen die we kunnen doen. Um, kijk, ze zullen niet altijd even effectief zijn. Hè? En uh, sommigen werpen een barrière op die het ze moeilijker maakt. Maar er zijn wel degelijk dingen die je kunt doen... Zo dus kun je bijvoorbeeld eh, gebruik gaan maken van anonimiseringsdiensten. Of je kunt e-mail gaan versleutelen. Hè. Dan gaan we even dieper op in. Hè. Ik doe niet mee met social media, maar ik wil wel e-mailen. Is er ja. nou een manier om ervoor te zorgen dat niemand mijn e-mails kan lezen? Nou, de e-mails e kun je inderdaad versleutelen. Hè. Um, maar kijk, als je het zelf op de social media gaat zetten. Ja, dat brengt natuurlijk uh, wel wat ongemak met zich mee... op het moment dat je natuurlijk niet meer daarvan gebruik kunt gaan maken. Want wat je op de social media zet, dat staat daar nou eenmaal. Daar kunnen de Amerikanen zo En dat is gewoon voor iedereen toegankelijk. toegankelijk ja. Dat is gewoon publiek toegankelijk. Ook als scherm je daarna... het af voor je vrienden alleen. Ja, precies. Maar dan nog, ja. kan uh, welke instantie dan ook meekijken? Althans als ze een beetje slim zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat doe ik dan niet. Ik ga niet op de social media, maar ik wil gewoon e-mailen. Ja, nou je zou gebruik kunnen gaan maken van een, van een stukje software zoals bijvoorbeeld GPG, hè, de GNU Privacy Guard. En dat is een stukje versleutelingssoftware, dat installeer je op je computer. En dan eh, is het veilig, althans, net zo veilig als dat jouw laptop is. Want er staan dan sleutels, hè, geheime sleutels op jouw laptop. En als ze daar de hand op weten te leggen, dan kunnen ze het weer Ontsleutelen. Ja. Nou, we gaan er even vanuit dat je he, daar goed uh, zorg over hebt. Ik stuur een e-mail e aan u ja. en die versleutel ik. Ja. Dat, uh, hoe dan... lang is die dan veilig? Uh, ja, uh, Als de sleutel lang genoeg is, tot in de lengte van dagen. Dat kan dan niet meer ontsleuteld op worden. Op het moment dat ik hem open op mijn computer... ik krijg een e-mail van u die versleuteld is. en Ik, ja. uh, ik weet de sleutel, ik, ik kan hem dus openen, ik kan hem lezen. Dan Klopt. kunnen ze toch meelezen? Uh, als ze toegang hebben tot je laptop... Ja, dan, dan kan dat inderdaad. Want het ding moet uiteindelijk op het scherm getoond worden. Hè, en je moet je wachtwoord intypen op het toetsenbord. Dus als daar de toetsenbordaanslagen worden afgeluisterd... of er worden screenshots gemaakt van wat er op het scherm verschijnt... ja, dan kunnen ze dat meekijken. Maar tijdens transport, hè, dus bij het versturen van die e-mail van jou naar mij... als we dan die communicatie afluisteren, daar kunnen ze dan niks mee. En bestaat er een netwerk waarop ik nieuw kan doen en laten wat ik wil? Ja, er bestaan ook anonimiseringsnetwerken. Een voorbeeld daarvan is uh, TOR. T -O -R. En um, ja, wat daar feitelijk gebeurt is... ...jouw dataverkeer wordt geanonimiseerd door het in pakketjes te pakken... ...en door te sturen naar een volgende, wat ze noemen een node in het netwerk. Hè. Dus een, een plek in het netwerk waarvan het weer verder verstuurd wordt. Ja. Um, en daar wordt het weer ingepakt. En dan nog een keer, en dan nog een keer, Nou, dan halverwege begint het uitpakverhaal weer. En dan is het net een ui die dan gepeld wordt. Hè. Dat noemen ze dan ook het Onion Routing Protocol. En uiteindelijk wordt het pakketje dan dus weer helemaal ui uitgepeld. Gepeld. eerst wordt het ingepakt een aantal malen... en dan weer ja. uitgepeld een aantal malen. Oh, en dan komt het aan bij de bestemming. En dan is eigenlijk de oorsprong van het pakketje... is dan niet meer te achterhalen. Maar het is een anonimiseringsdienst en niet een versleutelingsdienst. Dus wat je doet... Ja, dat valt nog steeds wel af te luisteren. Alleen het kan niet meer terug naar jou getraceerd worden. Maar wel naar de laatste uh, die het bewerkt heeft, of niet? Ja, dat klopt inderdaad. Dus de plek waar het inderdaad weer um, als laatste stapje... voordat het bij, de, de, uh, bij het uiteindelijke doel aankomt... Hè, waar het, dus op het laatste uienlaagje afgepeld wordt... vanaf daar is het weer compleet af te luisteren. Maar tegen die tijd kan het niet meer teruggetraceerd worden naar jou. Maar dan ben je misschien toch nog... dat zien ze jou aan voor de terrorist? Uh, nou ja, nee. Er moeten gewoon zoveel mogelijk mensen hiervan gebruik gaan maken. Helpt het om een andere browser te nemen? Ik las ergens dat je bijvoorbeeld beter Firefox kunt gebruiken dan Explorer. En dat er sowieso nog wat uh, veilige browsers in de omloop zijn... die nauwelijks worden gebruikt. Ja, je kunt natuurlijk wel voor een andere browser kiezen. En er zijn keuzes te maken die met veiligheid te maken hebben. Maar ik ben daar zelf ja, wat, wat sceptisch over, moet ik je heel eerlijk zeggen. Want... Kijk, sommige mensen zeggen van, je kunt beter geen Chrome gebruiken... want dat is een Amerikaans product. Dat is van Google. Ja, maar goed, het draait op een Microsoft machine. Dat is ook een Amerikaans product. Of het draait op een Mac. Dat is ook een Amerikaans product. Dus ja, wat, wat, wat dan? Ja. He, dus het is dus, dus ook maar heel beperkt natuurlijk wat voor voordeel dat gaat bieden. Dus een redelijk veilige browser bestaat eigenlijk niet? Nee hoor, er zijn best wel veilige browsers. Opera is een vrij veilige browser. En, en Chrome zelf vind ik eigenlijk ook best wel een veilige browser. Ja. De meeste mensen gebruiken Google als zoekmachine. Zijn er nou zoekmachines die de privacy beter beschermen dan Google? Ja, die, die zijn er. Um, DuckDuckGo is daar bijvoorbeeld een voorbeeld Wat? van. DuckDuckGo. Nootvallend. Nou, duck, duck, Google, Google het... eens? Oh nee, dat mochten we niet meer gebruiken. <laughs> <laughs> nee, het is, uh, dat is een zoekmachine die eigenlijk geen historie opslaat en... Uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat het ook iets minder werkt dan Google natuurlijk. Want Google investeert ontzettend veel in het maken van algoritmes... die de beste resultaten naar voren halen. Maar goed, het is een goed alternatief. Maar als je wat beter beschermd wil zijn... dan zou je dus ook Google kunnen gebruiken over het Tor-netwerk. Dan ben je eigenlijk er ook. En heb je nou, op het moment dat ze met je computer meekijken... heb je dan een antivirusprogramma nodig... Uh, waardoor zo'n programma ontdekt wordt... waarmee zo'n NRC aan de slag gaat? Nee, daar, daar heb je dan op dat moment helemaal niets aan. Want een antivirusprogramma kan alleen maar herkennen wat hij kent. Dus op het moment dat een virus wordt geschreven... en in die, wat ze dan noemen, de antivirusdefinities terechtkomt... dan is het ding bekend. Maar als ik morgen een nieuw virus schrijf, wat nog niet bekend is... dan kan het ook niet herkend worden door je antivirus. Nou, ga er maar vanuit dat de inlichtingendiensten virussen of trojans gebruiken... die echt niet herkend worden door de antivirussoftware. Trojaanse paarden. Hoe zit het met apps? Vormen die nog een belangrijk bron van gevaar of niet? Uh, ja, dat, uh, zeker, absoluut. Um, het, uh, kijk, Bijvoorbeeld op Android-toestellen in de Google Play Store... waar je dus die appjes vandaan haalt... Daar zitten duizenden kwaadaardige apps in. Samsung en... werkt bijvoorbeeld met Samsung, hè? Met, mm -hmm. met Android. Ja, ja. klopt. Ja. Nou, daar zitten duizenden kwaadaardige apps in. En wat die doen, ja, die download je, die installeer je. En dan gaan ze vragen om toestemming. Eh, dan wil hij bij je adresboek, hij wil sms'en kunnen lezen... hij wil sms'en kunnen versturen. Ja, mensen klikken daar gewoon op. Ja, is goed. Want als je op nee klikt, ja, dan installeert die app niet. Dan kun je die app niet gebruiken. Maar in de achtergrond zitten er... Best wel veel, veel functies die misbruik maken van die gegevens. En dan sturen ze dus je hele adresboek of al die sms'en terug naar de makers van die apps. En die kunnen daar dan, ja, die kunnen dat verkopen of daar misbruik van maken. Dus dat is, uh, dat is, dat is best een probleem. En dat gebeurt alleen bij toestellen die Android gebruiken? Uh, die, dat, gebruik, dat gebeurt overwegend bij toestellen die Android gebruiken. Dat komt doordat Apple een, uh, een mechanisme heeft... waarbij ze alle apps van tevoren goedkeuren. Hè. Die, die, die, uh, die screenen die apps echt. En ja, Google doet dat veel minder. Ja, maar als uh, Apple meewerkt met de NSA. wat heb je er dan aan? Uh, dat is waar, ja. Het is ook maar beperkt, die veiligheid die je Apple dan extra biedt. Een ander punt is het afluisteren van mobiele telefoons. Dat gebeurt in Nederland kennelijk al jaren. Kun je daar als burger iets tegen doen dan? Um, ook daar zijn weer apps voor. Ja, dat klopt. Die kunnen dan het, um, het, het, het verkeer versleutelen. Maar die werken allemaal over de datakanaal. Dus op het moment dat ik dus gewoon een gsm-verbinding heb... dan gaat dat niet werken. Ik moet wel altijd dus die dataverbinding open hebben staan... om dat te laten werken. Maar het kan wel. Nou, nou, nou, schijnt. Eh, zijn Nederlandse geheime diensten nu ook bezig. Eh, om informatie te krijgen uit dat. aftapprogramma PRISM van de Amerikanen. Ja. En die Nederlandse geheime diensten. die tappen natuurlijk ook af bij het leven. Dus dan moet je zo'n app installeren. Maar ja, zo'n app is dan weer voorzien van waarschijnlijk een toegang voor de NSE of de AIVD? Nou, is, de, de, dat, dat is speculatie. Dat kan ik niet beamen. Maar uh, je kunt het ze wel moeilijk maken. Hè? Door gewoon goed research te doen op internet. Kijk naar welke apps ze bestaan. Kijk naar de functionaliteit die ze bieden. Of ze goede versleuteling bieden. Hè? En ja, <tossimus> als je daar wat research naar doet... dan uh, kom je vanzelf wel hele ja, interessante dingen tegen... die echt kunnen helpen. Maar veiligheidsdiensten kunnen natuurlijk ook een app op je iPhone... of op je Samsung plaatsen. Uh, ja, kijk, als we uh, als fysieke toegang hebben tot je telefoon... Hè, je bijvoorbeeld je laat hem even tien minuten op de hotelbar liggen... Ja, en je komt terug, je weet niet wat ermee gebeurd is in de tussentijd natuurlijk. Dus als jij het doelwit bent van een onderzoek, dan, dan kan dat. En bij iPhone is het zelfs zo dat Apple uh, over the air, hè, dus remote, van afstand... apps naar je telefoon kan duwen. Ja. Nou, dat is functionaliteit, die zit gewoon in iOS ingebouwd... Ja, die wordt gebruikt om updates te distribueren en zo, maar het is niet ondenkbaar dat dat natuurlijk misbruikt zou kunnen worden door, uh, ja, door anderen om uh, apps op je telefoon te krijgen waar je liever niet hebt dat ze op je telefoon komen. Welke conclusie moet ik nou trekken uit dit gesprek? Dat mijn privacy echt in het geding is, op allerlei mogelijke manieren? Dat sowieso, maar er zijn absoluut zaken die je zelf kunt doen om het ze heel moeilijk te maken. Halfmonen, hij is directeur van informatiebeveiligingsbedrijf ITSX. Hartelijk dank. Op de website degids.nvm vindt u een aantal links... voor spionageveilige programma's. Althans, dit is Radio 1. Hier is Doron Megens met het nos om 1 minuut over half 12. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 14 mensen omgekomen... bij twee bomaanslagen. De bom ontploft op het centrale Marietplein. Volgens de politie is de aanslag het werk van terroristen van de oppositie... die zichzelf hebben opgeblazen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist.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 De situatie op het Taksimplein in Istanbul leidt zich te stabiliseren. Gezi Park, waar het protest bijna twee weken geleden begon, wordt met rust gelaten. Dat heeft de gouverneur van Istanbul tenminste gezegd. Volgens hem was het politieingrijpen vanochtend rond het Taksimplein alleen bedoeld om spandoeken rond een monument voor Atatürk weg te halen. Atatürk is de grondlegger van het moderne Turkije. En de kernreactor in Petten is weer opgestart. De reactor lag sinds november stil, nadat er afwijkingen in het koelwatersysteem waren geconstateerd. Producent NRG heeft sindsdien het koelwatersysteem uitgebreid. Sinds vijf uur vanochtend doet hij het weer. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hey, we meteen al muziek van Van. Dat is een band uit New York. Maar laat ik zeggen dat we zo meteen nog aandacht gaan besteden aan het zogende hecht. Moeten we dat met rust laten, ja of nee? En is ons Europese luchtruim te versnippeld? Laat ze maar los van.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 In my bed tonight stops my bones from one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 Zo zou het nog uren door kunnen gaan. Van, ze. En ik zie in de clip allerlei schietende soldaten. Dus erg veel van is het waarschijnlijk niet. Maar uh, dit nummer kwam van Sam Knights, Het tweede album van de heren verscheen in 2012. En het heeft meteen ook een single. .fm. Het moet afgelopen zijn met het versnipperde en in, in, in, in, inefficiënte beheer van het luchtruim. Dat zegt de Europese commissaris van vervoer Callas. Als de EU-landen niet snel zorgen voor een gezamenlijk Europees luchtruim... verwacht de commissaris vertragingen en annuleringen van vluchten op ongekende schaal. Aan de telefoon de topman van de luchtverkeersleiding Nederland, Paul Riemers. Meneer Riemers, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom werken we in Europa niet allang met één gezamenlijk luchtruim? Nou, eigenlijk heel kort samengevat, uh, eigenbelang. En ook onwil? Uh, ja, als je eigenbelang één op één vertaalt uh, in de zin als onwil. Maar kijk, heel simpel, elke luchtverkeersleidingsorganisatie... elke staat is eigenlijk bezig met zijn eigen belang. Uh, en natuurlijk wordt er gesproken van, luister, het Europese belang zou moeten voorgaan... omdat daarmee Europa veel beter wordt. Maar je ziet dat niet alleen natuurlijk bij luchtvaart... Uh, veel landen en ook individuele organisaties zoals De meiden hebben daar moeite mee om dat belang op te geven. Waar is men bang voor? Voor banenverlies? Voor verlies aan soevereiniteit? Dat soort dingen? Uh, uh, ja, banenverlies. Uh, kijk, een, een dergelijk traject uh, is natuurlijk ook niet volledig te overzien waar je belang dan ook uh, direct heen gaat. Op het moment dat wij de luchtverkeersleiding in Nederland uh, op een uh, Europees niveau brengen... Uh, is dan de, de positie van Nederland en bijvoorbeeld uh, Schiphol is dat gewaarborgd. Nou, daar zie je natuurlijk heel veel organisaties en landen allerlei voorwaarden stellen. waardoor zaken gewoon uh, niet uh, vooruitkomen. En de landen van de Europese Unie beheren nu hun eigen luchtruim. En volgens de Europese commissaris. kost dat versnipperde beleid jaarlijks 5 miljard euro. Nou, dat wordt natuurlijk weer allemaal doorberekend aan onze vliegtickets, niet? Ja, ja, exact. En de komende 10 tot 20 jaar is de verwachting dat het vliegverkeer verdubbelt. Gaat dat zonder aanpassingen? Eh. Uh... Nou, ik uiteraard vindt het zijn weg dat luchtverkeer, maar op het moment dat je de verkeerstroom op dit moment in Europa ziet, dan is dat gewoon verre van efficiënt. En wat de individuele landen eigenlijk uit het oog verliezen is dat als je kijkt naar de luchtvaart mondiaal, is dat het luchtvaart mondiaal naar het oosten verschuift, naar het midden-oosten en het verre oosten qua qua uh, verkeersgroei en dat uh, nieuwe vliegtuigen, nieuwe uh, businessmodellen... het mogelijk maken om uh, Europa ook links te laten liggen. En ik vind dat eigenlijk nog wel een heel groot risico... dat we eigenlijk als land en daarmee eigenlijk ook als Europa... gewoon een stuk markt verliezen. Nou, als je de huidige economie ziet, is nou niet echt iets dat je denkt... goh, uh, uh, uh, laten we eens ons eigen belang voorop stellen. Nee, maar u doet dat zelf ook, zegt u? Nou kijk, wat, wat ik probeer te zeggen is dat als je de individuele landen en verkeerslijnsorganisaties ziet, eh, dan word ik op dit moment eh, als bestuursvoorzitter betaald om een goede organisatie neer te zetten eh, in de verschillende paden die we volgen. Uh, ben ik in ieder geval naar voren aan het komen te zeggen... jongens, dit, dit gaat gewoon zo niet langer. Wij zullen gewoon deze land, uh, landsgrenzen moeten doorbreken... en onze uh, individuele organisatie moeten opgeven voor een deel... om, om dat grotere, uh, efficiënte luchtruim in Europa mogelijk te maken. Want uh, de Europese Commissie schat dat er 2 miljoen vluchten... binnenkort niet vertrekken of landen, als het zo doorgaat. Nou ja, goed, je ziet natuurlijk van de week al, uh, terwijl we hier dit gesprek hebben, wordt er gestaakt in Frankrijk. Ja. Uh, de Fransen zijn tegen uh, uh, een dergelijke eenwording. Uh, nou, de kosten, als je ziet, uh, die, die luchtvaartsector en de, en de airlines, uh, als je ziet hoe die met dubbeltjes hun winsten binnenbrengen... en dat als gevolg van een uh, niet-efficiënt luchtruimde met euro's uitgaat... Ja, dat is iets wat natuurlijk absoluut niet duurzaam is. De commissie overweegt een juridische procedure tegen alle lidstaten... vanwege een niet nagekomen belofte om de bestaande situatie... van 27 nationale luchtverkeersblokken, heet dat dan, te fuseren tot 9 blokken. Dus er komen eerst 9 blokken en we praten nog lang niet over één blok. Klopt het dat die belofte is gemaakt? Ja, ja. Kijk, je, je ziet dat... dat uh, ik, ik werk vrij lang in deze industrie ontzettend veel energie ingestopt om dit uh, mogelijk te maken. Uh, je zult eigenlijk moeten werken aan je eigen ondergang in positieve zin... om dat Europese luchtruim daadwerkelijk uh, mogelijk te maken. Je ziet dat de frustratie bij een aantal partijen uh, dermate hoog oploopt... Uh, dat je tot uh, dergelijke uh, maatregelen overgaat... Yeah. Uh, ja, er zal uh, gewoon uh, linksom of rechtsom iets moeten gebeuren om ruimte te maken voor een veel efficiëntere luchtruim. Dan is er toch nog een positief bericht. Want passagiersvliegtuigen mogen deze zomer door militaire luchtruimen vliegen. Liggen we dan sneller op de Zuid-Europese stranden? Nou, goed, wat je, wat je ziet, is dat in Nederland zijn we, hebben we een aantal initiatieven ontplooid waarbij we daadwerkelijk gebruik maken, natuurlijk, van, van, de, van die Europese beweging. Uh, in Nederland is, is het luchtruim verkaveld uh, tussen militair en civiel luchtruim. Uh, de samenwerking die wij uh, met de militairen hebben die is uh, wat mij betreft uh, voorbeeldig. En we hebben daarin een aantal dingen doorbroken. Hè. Dus wat je eigenlijk gezien hebt is dat de militairen en de civiele partijen... Aan, aan een stukje herverkaveling hebben gewerkt. En de ons omringende landen moeten dat nog gaan doen allemaal? Nou, hier en daar gebeurt dat op kleinere schaal. Maar wat je ziet, als je dat dus weer per land doet dan mag het voor Nederland efficiënter zijn. En wij kunnen nu in, in beginsel direct eh, bijvoorbeeld Amsterdam-Geneve eh, vliegen. Maar zodra je ten zuiden op dit moment, ten zuiden van eh, Luxemburg gaat komen... zul je een bocht naar links en weer naar rechts moeten maken... Eh, omdat je daar over eh, bepaalde eh, landsgrenzen gaat. Wanneer manier is zover dat we dan, laten we zeggen, die militaire luchtruimen er ook bij betrekken. Nou, die worden er op dit moment in betrokken. Alleen zie je dat die landen steeds binnen die landsgrenzen proberen zaken te optimaliseren. En dat dus niet over de, de landsgrenzen doen. Kijk, de militairen zijn in deze, maken onderdeel uit van de problematiek. Net zo goed als de civiele luchtverkeersleiding. Maar je zult eigenlijk die grenzen als het ware weg moeten trekken. Eén wit vuil nemen. En we hebben in beginsel ook al gewoon de plannen om dat te maken. Alleen zul je dat nu door de verschillende uh, staten heen moeten krijgen. Ja. Paul Riemens, hij is CEO van LVNL, dat is de luchtverkeersleiding Nederland. Hartelijk dank, meneer Riemens. Oké, okay, goedemorgen. De gets.fm. Ze was bijna zeven jaar Tweede Kamerlid voor GroenLinks en nu is ze debatleider. En daarnaast maakte ze een documentaire: Ik neem je mee over de zorg aan Marokkaanse kinderen met een beperking. Met Simone Wijmans praat ze over haar leven online. De webwereld van... Nee, mijn aanzoek. Ik heb 5600 volgers, geloof ik, op Twitter. En ik denk dat ik wel twee, drie uur per dag online ben. Jouw documentaire, Ik neem je mee, is net uitgezonden via de NTR. Nog steeds te zien via je uitzending Gemist, overigens. En ik zag op Twitter dat er veel reacties waren binnengekomen. Ja, dat klopt. Er werd, er werd enorm uh, gereageerd, inderdaad. Dat mensen het mooi vonden, het indrukwekkend vonden... dat ze het een noodzakelijk onderwerp vonden. En had je dat verwacht, zoveel reacties? Ook emotionele reacties van ja. mensen? Nou ja, ik denk dat je de film niet kunt zien zonder geraakt te worden. Dat is wel zo. Het is een film die uh, gaat over kinderen met een beperking... en hoe zij uh, in Marokko, welke kansen ze hebben in Marokko... en welke kansen ze in Nederland hebben. En wat wel mooi is, is dat het niet een film is die zo van... oh, wat zielig in Marokko. en Of wat fantastisch hebben ze het in, hier in Nederland. De, de, het, er zit een gelaagdheid in. Er wordt getoond hoe in Marokko er een enorme, interessante, revolutionaire zou je kunnen zeggen bijna, op beweging gaande is... van ouders die opkomen voor hun kinderen. En hier is het toch wel een tikje omgekeerd. Hier, als je gaat kijken naar de Turkse-Marokkaanse gemeenschappen... in Nederland en ook wel andere gemeenschappen waarschijnlijk... zit men toch nog meer in het denken van... Uh, het is iets lastigs, ik weet niet of ik ermee naar buiten wil komen... het is nog uh, schaamtevol en in ieder geval taboe. En je zei dat je zo'n 5000 volgers hebt op Twitter. Een flink aantal heeft dus gereageerd. Wie volg je zelf op Twitter eigenlijk? Nou, ik volg eigenlijk iedereen. Ik ben, heel, ik ben niet zo selectief in de zin van oh, in, nee, als iemand, als ik denk van iemand heeft een interessante mening, daar wil ik graag wat meer uh, van horen, dan volg ik die op dit moment bijvoorbeeld als het gaat om de Turkse situatie. Dan heb je Zinli, een heet hij geloof ik, een Turkse uh, academicus die een uh, hele leuke analyses rondwiet waar ik wat van kan uh, meekrijgen. Maar ook uh, iemand uh, die er uh, tegenover hem staat, geloof ik, uh, Veziya Sahin, geloof ik heet ze die daar weer heel anders in staat. Het, ik vind het fascinerend om te zien dat op Twitter... die mediaoorlog die gaande is in Turkije, gereproduceerd wordt... Welke sites bezoek jij als vrije tijd? Veel nieuwsites. Dat is gewoon dat ik dat interessant vind. En vooral ik, natuurlijk de reguliere, nu.nl, telegraaf, et Maar ook veel buitenlandse sites. Ik vind zelf de LA Times heel goed. Ik vind. Um, uh, en dat, Daar was bijvoorbeeld Roger Ebert was heel goed. Dat is een uh, filmcriticus die helaas net is overleden. Die had fantastische analyses altijd van die nieuwe films die kwamen. Guardian, uh, The Observer. Gewoon wel. Engelse en Amerikaanse sites. Um, veel sites die met koken en bakken te maken hebben. En lifestyle en het algemeen. Want je kookt graag. Ik kook graag. of Ik, ik kijk ook niet graag naar hoe mensen zelf koken en dat neerzetten. En welke ideeën ze daarbij hebben. En dan zit er zitten gewoon hele leuke sites bij. Ik vind, een van, van mijn favorieten is David Leibowitz. Een Amerikaan die in Parijs woont. En die geweldig veel schrijft over zijn tijd in Parijs, maar ook over wat hij allemaal pakt en kookt. Want hij is uh, een, uh, bijna een soort patissier. Hij heeft ook een aantal boeken al geschreven. En um, maar die geeft ook gewoon hele rudimentaire informatie... over bijvoorbeeld hoe je eigeel of eiwitten kunt invriezen. Of hoe je omgaat met... Uh, chocolade die over is. Het is heel simpel. Maar het is hartstikke nuttig als je toevallig op zoek bent naar... je hebt bijvoorbeeld geen bakpoeder in huis, hoe zorg je dan... hoe kan je zelf bakpoeder creëren? Of als je geen karnemelk in huis hebt en je hebt geen zin om iets te maken... dan hoef je niet helemaal naar de, super, naar de supermarkt. Je kan ook gewoon melk met een beetje azijn of citroen nemen... en je hebt karnemelk. Ben je een YouTube-kijker? Ja, ik kijk wel functioneel. Ik kijk vooral naar wat ik nu nodig heb en wil maken. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, koken bakken of iets creëren. of iets, uh, Bijvoorbeeld zevenblad bestrijden. Hoe doe je dat? Schoffelen heeft bij dit soort onkruid geen zin. De enige manier om ervan af te komen... is het uit de grond te spitten... en die gemene witte worteltjes er zoveel mogelijk uit te peuteren. En ik kijk ook wel regelmatig uh, muziek op, op uh, YouTube terug. Ik heb net Valerie June ontdekt. En dat is een geweldige zangeres. Echt een hele rare stem. Heeft ze een beetje heel hoog. Ze doet me soms een beetje aan Berberse muziek, denk ik, gek genoeg. En uh, die zingt prachtige folk-achtige muziek. En noem ze een nummer wat je nu graag zou willen horen... als je nu YouTube aan zou zetten. Dan zou ik uh, Working Women's Blues van Valerie June willen laten horen. Bijzonder, hoor je niet op de radio. hoe het klinkt, Working Women's Blues van Valerie June. Inderdaad, een prachtig nummer. Een favoriet van Naima Azoeg. Haar documentaire Ik Neem Je Mee wordt vrijdag om tien over vier... smiddags, uitgezonden bij de NTR op Nederland 2. Ja, ja, ja. Die, de Gets. FN reen, Als jij Het jachtseizoen is geopend en wel drie maanden vroeger dan normaal. Toch is er iets geks aan de hand. In Gelderland mogen namelijk jagers weliswaar op edelhechtenjacht, maar ze weigeren. Goedemorgen Joost Oosterbaan, oud-directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Meneer Oosterbaan, de provincie Gelderland heeft het jachtseizoen voor edelhechten eerder geopend. Eerder dan normaal. Ja. Heeft u al iets geschoten? Nee. Gaat niet doen ook. Waarom niet? Uh, omdat ik het een verkeerde maatregel vind. En dan moet ik natuurlijk uitleggen waarom. Uh, uh, de, provincie, de provincie die, uh, uh, maakt gebruik van de zogenaamde 10%-regeling. Dat is een regeling waarbij uh, van de ontheffingen die worden verleend... 10% wordt gereserveerd voor verkeersslachtoffers, zieke dieren en dergelijke. Ik, die ik, gaat, ik, ik begrijp het nog niet helemaal. U begrijpt het nog niet helemaal. De ontheffingen verleend voor? Uh, ontheffing, uh, nou, Dan moet ik anders zeggen. Edelherten is een beschermde diersoort. Moet iedereen dus vanaf blijven. Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn... dan kan de provincie een ontheffing verlenen voor die bescherming... en is het toegestaan om een vastgesteld aantal edelherten... op te sporen en eventueel te doden. Nou, dat is werk wat alleen bij wet door jagers mag worden gedaan. Ja. Dus jagers krijgen dan op een gegeven moment die aantallen... en een verdeling daar, eh, daarvan. Maar bij die aantallen die vastgesteld zijn... is 10% gereserveerd voor zieke eh, dieren of aangereden dieren. Wat doet nu de gedeputeerde? Die zegt van, eh, oh, die 10% heb ik nog achter de hand. Ik vraag niet opnieuw een ontheffing aan... Eh, waar dus ook bezwaar tegen aangetekend zou kunnen worden. Ja. Maar ik gebruik die 10%. Zou Meteen uit... al? Zou je dat uitvoeren, ja, meteen al, zou je dat uitvoeren en zou dat slagen, wat ik nog helemaal niet zie, dan heb je dus niks meer achter de hand voor dat verkeerslachtoffer of het zieke dier wat je tegenkomt. Nou, dat is erg onweidelijk. Daarvan zegt hij eigenlijk, ja, maar daar begin ik niet aan. Dat is één. Twee, dit is precies het, het seizoen waarin de kalveren worden geboren: april of uh, mei, juni. Midden in dat seizoen ga je dus de jacht uitoefenen dat is iets waar jagers niks zo voelen. Dat is onmenselijk, dat bij is wij zo non, spreken. Dat is onwijdelijk heet dat. Onwijdelijk In onze tuin. Aan de lijn, uh, Jan Paulides van de vereniging Het Edelhert. Goedemorgen, meneer Paulides. Goedemorgen. Waarom is dat jachtseizoen eerder geopend? Het jachtseizoen is eerder geopend omdat de stand in de Noordherstelen, want daar, uh, daar spreken we nu over, uh, hoger is dan uh, uh, afgesproken is. Hoeveel de, dan? Uh, de doelstand is 200. Die moet er dan uh, op een gegeven moment zijn... Uh, geteld is in de afgelopen jaren ongeveer 350 en het laatste keer is er geteld 550. Daar komt de aanwas bij in het voorjaar uh, van de kalfjes en daarmee komt de stand op 800 dieren. En dan moeten er dus 600 afgeschoten worden. Nou, de provincie verwacht dat uh, de jagers dat niet zullen redden en heeft bij voorbaat gezegd... we gaan het jachtseizoen verlengen, vervroegen in dit geval met drie maanden. En ja, wij vinden het een slechte regel omdat het een regeling omdat het ten eerste al drie jaar bekend is dat die stand aan de hoge kant is. Ze dus zijn te laat geweest met ingrijpen? Ja, ze dus hadden we dat eerder moeten doen. En dan denk ik ook dat als er ingegrepen moet worden... dat ook de reguliere jachttijd voldoende tijd en mogelijkheden geeft... om uh, het afschot binnen te halen, als er effectief gejaagd wordt. Meneer Oosterbaan, zijn er dan echt geen jagers die nu een kans grijpen? denkt u? Dat kan ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Want ik ken niet iedere jager persoonlijk op een gegeven moment. Ik weet niet precies wat hij wat doet. Maar het algemeen gevoel is op een gegeven moment wel dat men dat niet wil. En ook uh, de een aantal grote terreinbeheerende organisaties heeft op voorbaat gezegd... van dat doen we niet. Maar kan je er 600 afschieten aan het eind van het jaar? Uh, dat is Vanaf een augustus. hele moeilijke klus. Ik zeg dat dat niet kan in één jaar. Maar dat heeft ook weer te maken met het feit... dat bij het in het reguliere jachtseizoen de jachtmethoden vaak beperkt zijn... of beperkt worden door bepaalde terreinbeheerende instanties. En uh, daar zou men in eerste instantie naar moeten kijken. Als vast... Hoe voelt u zich beperkt dan? Op welke manier? Uh, dus je hebt wettelijk een aantal jachtmethoden die ja. je kunt toepassen. Schiet er gewoon? Het, ja, nou schiet er gewoon. Nee, het is een manier voorop. Ja, dat is een heel technisch verhaal. Okay. Maar je kunt, je kunt gaan, gaan op een vaste plek gaan zitten... of je kunt ook het wild opzoeken. Om maar twee uitersten te noemen. wild opzoeken dat is een bewegingsjacht. En die wordt vaak niet toegestaan door, door, een, door een terreinbeheerende organisatie. En als je zit ergens, mag je ze dan lokken? En als je zit, dan mag je ze volgens de ontheffing mag je ze lokken. Maar er zijn ook weer... Eh, treinbeheerinstanties instanties die dat weer tegengaan. Dus als je nou echt te veel hebt en je moet ingrijpen... dan moet je wel om de tafel gaan zitten en met elkaar zeggen van hoe doen we het. En dan nog voorspel ik dat je voor, om deze aantallen te reduceren... dat je zeker drie jaar nodig hebt. Is er veel sprake van overlast door de edelherten op dit moment? Ja? ja. En waarin uitzicht dat? Verkeersslachtoffers en eh, landbouwschade. Als ik u zo hoor, is het eh, langzamerhand de plaag. Nou, dat gaat mij persoonlijk te ver. Maar het is wel zo dat er al jaren gediscussieerd wordt... met name met de landbouworganisaties en met de individuele boeren... Om, om een goede regeling te treffen voor die schade. Het is natuurlijk toch wel raar dat die boeren daarvoor opdraaien. En in gebieden midden Veluwe, zo de landbouwenklaven... Garden, en Eltspeter en dergelijke... ja, daar zitten nog eenmaal veel boerderijen... maar er loopt ook heel veel wild. Enig dus, idee hoe groot die schade is voor de boeren? Uh, ik meende het laatste getal dat dat zo'n 80.000 euro was... Meneer Paulidis, is afschot dan de enige echte oplossing? Uh, nee, er zijn meer mogelijkheden. Je zou kunnen denken aan het uitrasteren van uh, schadige landbouwpercelen. Uh, wat verkeerszijdigheid betreft: Hecht... dus. Ja, Hectoromeen. Je zou wat de verkeersslachtoffers betreft zou je kunnen denken aan uh, verlaging van de maximale snelheid. Het ja. uh, verkeersluw maken van sluiproutes. Uh, beter handhaven van de maximale snelheid op de provinciale wegen. Sommige wegen 80 gereden worden. Maar het is geen uitzondering dat er Maar dat sowieso, gered 800 gered is te veel hè? 800 is te veel, gezien de omstandigheden. Ondanks het feit dat u gek bent van edelherten. Dat klopt. Wij zien liever een, een, een, een hoeveelheid herten die in harmonie is met hun leefomgeving en met de leefomgeving van de mensen. We kunnen dat eenmaal niet los van elkaar zien. Joost Oosterbaan, hij is oud-directeur van de Koninklijke Nederlandse Jarenvereniging en Jan Polidis van de Vereniging Het Edelheid. Heel hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Als ik vanavond nog voor de televisie plaatsneem, dan kan ik kijken naar het tweede en laatste deel van de vroege vogel-special over trekvogels. Living on the Edge heet het. Te zien zijn de problemen die trekvogels ondervinden... op een reis van de Sahel naar het noorden. Problemen die de vogels ook tegenkomen in Nederland. En zou het dan over ganzen gaan? Want het is natuurlijk een van die problemen... weer afgesloten worden voor de gans. Vroege vogels om vijf voor half acht op Nederland 2. Het Uur van de Wolf gaat over de Syrisch-Libanese schrijver en dichter Ali Ahmed Said Esber, alias Adonis. En Adonis woont in Parijs, maar is ver buiten Frankrijk, beroemd om zijn boeken en gedichten. Hij is dit jaar te gast op het Poetry International Festival. En misschien declameert hij ook het volgende gedicht: Een god van gins is dood, gevallen uit de schedel van de hemel. In de verschrikking van en de ondergang, in de wanhoop en verlatenheid, zal misschien de nieuwe god oprijzen. Uit de diepte in mij. Misschien ja. Want de aarde is voor mij bed en echtgenote, En de wereld buigt zich. Misschien. Het gedicht heet Dood van een God. Het portret van Adonis is voornamelijk te zien in het Uur van de Wolf... vanaf 11 uur op Nederland 2. En na het nieuws op deze zender, Jurgen van den Berg met het programma Lunch. Surf naar de degids.fm. Gaat tot morgen. Dag. Straks op Pinkpop, nu al op Radio 1. Akoestische live optredens van Kensington And poets coming En Bloodsen Christopher Green